4 uur. Marix met dit NOS journaal. VVDers hebben geschokt gereageerd op het plotseling overlijden van oud-voorzitter Henry Keizer, die overleed op 58-jarige leeftijd. Premier Rutte zegt dat hij een goede vriend is verloren. Partijvoorzitter Van der Wal zegt dat de VVD onder Keizer moderner is geworden en dat hij de partij een grote stap verder heeft gebracht. Keizer leidde de VVD tussen 2014 en 2017.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 Vooral jongeren gaan de straat op om te demonstreren tegen de werkloosheid, corruptie en het gebrek aan sociale voorzieningen. Ook eisen ze het vertrek van de premier. In Jordanië is een akkoord tussen de regering en een lerarenvakbond. En daarmee komt een eind aan een lange onderwijsstaking. Leraren legden afgelopen maand het werk neer omdat ze vonden dat ze te weinig betaald kregen. Ze eisten een loonsverhoging van gemiddeld 50%. In het akkoord zijn stijgingen afgesproken tussen de 35 en 60 procent. Zo'n anderhalf miljoen leerlingen hadden last van de lerarenstaking. In de Belgische Ardennen heeft de brandweer langs de kant van de weg twee giftige ratelslangen gevonden. De dieren zijn vermoedelijk gedumpt. Volgens een ingeschakelde slangenexpert ging het om texaanse ratelslangen... die vooral in de VS en Mexico voorkomen. Daar zijn ze verantwoordelijk voor het grootste deel van de doden door slangenbeten. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. De temperatuur ligt tussen de 4 en 8 graden. Overdag op steeds meer plaatsen regen. In het noorden blijft het droog. Het wordt maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. 100% van de scheidsrechters wordt uitgescholden. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de scheidsrechters en sieren.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 So cause you stomp at my grow grow rope. I only want you cause I couldn't have you now that I Amen. <laughs> all the fire in my veins We